is het eigenlijk? Mijn goede oog. Dat is blazerd. En de prognose? Ze hopen dat ze het kunnen behouden, maar ze kunnen het niet garanderen. Wat een rotinfectie. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. En nu denk jij natuurlijk dat het psychisch is. Ik denk niks. Dat is dan maar goed, want dat heeft er niets mee te maken. <laughs> Hoe gaat het op het bureau? Goed. Behalve dat we jou missen natuurlijk. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Het is wel zo. We hebben het bureau van Beerta overgebracht naar de kamer van Richard. Om ruimte te maken voor een nieuwe boekenkast. Heb je dat dan wel eerst aan meneer Beerta gevraagd? Nee. Ja. Dat zou ik geloof ik wel gedaan hebben. Ik heb daar niet aan gedacht zou ik geen zin gehad hebben. als hij nou nog eens terugkomt? Dat is uitgesloten. Dat weet je niet? Nee, dat is echt uitgesloten. Anders zou ik het niet gedaan hebben. Maar ik zou het hem toch wel vertellen. Dat weet ik nog niet of ik dat wel moet doen. Ik zou het doen. Hij heeft anders een hoop gelazeren gegeven... omdat Richard het bureau niet op zijn kamer wilde hebben... Het is dus de bedoeling dat uh, Lien daar gaat zitten... dat zij er niet is, omdat ze zich bij Joop op de kamer niet kan concentreren. En daar um, verzette hij zich tegen. Nou, dat kan ik me nou weer voorstellen van Richard. Ik zou me er geloof ik ook tegen verzet hebben. <lacht> Jij? Ja. Het is toch een aanslag op zijn privacy? Nou, daar heb ik geen enkel begrip voor. Ik heb gewoon gezegd dat het gebeurde. Uit. Dan ben je toch eigenlijk ook een dictator... Je moeder vroeg ook nog of ze morgenmiddag kan komen, Bart. En mevrouw Van Herpen heeft ook nog opgebeld. Oh, dat is erg aardig van mevrouw Van Herpen. En ik vind het heel prettig als moeder komt. Zeg dat maar tegen. Hm. Het uitzicht dat je hebt is wel infernaal. Daarom is het misschien ook maar gelukkig dat ik het niet kan zien. Dus je gaat niet meer naar buiten? Nee. Wat moet ik nou met Bert en Jasper erbij? Dag Marietje. Dat zie je nou goed hoe mager is, hè? Ja. Zo'n lief diertje. Nooit een nageltje uitgestoken. Nou, ga ik maar. Hoi. Hi, is hij dat? Dat is hij. He. Jasper heeft een mooi plekje voor je uitgezocht. Ah, dag Maarten. Je poes is dood, hè? Bijna een reden om geen poes te nemen. Hoe lang hebben jullie hem nou al? Vijftien jaar. Hij was eerst van de buren. Toen waren we nog op de Lijmbands gegracht. Een kettenleer. Ik zal je laten zien waar we gedacht hadden. Die tegel heb ik daar vast neergelegd, om maar op te leggen. Wat hebben jullie daar? Hai, Olla. Poes is dood. Ha, een door je poes. Ik wou vragen of jullie het nog voor me hebben. Dat hebben we wel. Moet ik je nog helpen? Nee, dank je. Je zit volbracht... Ja, dank u wel. Wil je nu niet een biertje? Nee, ik ga maar naar Nikoline. Nikoline is zeker erg verdrietig dat ze niet mee is gekomen. Hoe was het? Het was heel bevredigend. Zo hoort het. Ja. Dus ik had mee moeten gaan. Dat hoeft toch niet? Zo verdrietig. Het was het laatste wat er over was van de lijnbaansgracht. We zijn er toch zelf nog? Ja, maar toen was dat akelige bureau er nog niet. Het bureau was er op de lijnbaansgracht toch ook? Nee, maar niet zo. Want toen was Beerta er nog. En nu ben je hoog geworden. in de tijd hebben we het erover gehad om een keer met z'n allen naar het museum te gaan. Dat is toen niet doorgegaan omdat Bart niet wilde. Ik vond het nog heel niet verantwoord. Ik vroeg me af of we nu niet een keer zouden kunnen gaan. Om dat hij ziek is. Is dat wat? Lijkt me wel. Kunnen we tegelijk de systemen zien? Kunnen we de tuin bekijken? Wanneer wil je dat doen? Vrijdag over een week? Ja. Kun je er dan bij de tweede koffie over gaan, Goed. Dan roep ik ze even bij elkaar. Hebben jullie tijd om bij de tweede koffie te vergaderen? Waar gaat het over? Over een uitstapje naar het museum? Daar wil ik ook wel meteen over vergaderen. Dat begrijp ik, maar bij de tweede koffie gaat het allemaal wat soepeler. Heb jij het ook gehoord zien? Wat is er? Ik wou bij de tweede koffie even vergaderen. Duurt nog niet lang? Even. Goed. Uh, Lien, uh, heb je hulp? Ja, dat is Rie. Tot genoeg, hè? Dat zult u af moeten wachten. Schiet je op, Lien? Uh. Niet zo erg. Ik wou bij de tweede koffie even vergaderen. Kan dat wel? Ja, natuurlijk wel. Goed. Tot zo. Joop, wie is die vrouw die bij Lien zit? Oh, dat is Rie. Wie is Rie? Ik geloof dat dat een vriendin is van Peter. En wat doet hij hier? Die helpt Lien met haar scriptie. Nou, oh, dat is aardig. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg aardig. Kom ik bij de tweede koffie even vergaderen? Ik heb een voorstel. Ik kom. Freek, een mooie bespreking. Vond je. Hij kan het ermee doen. Maar het is ook een ontzettende zak. Daar laat je geen twijfel over staan. <laughs> je hebt dus tegen mij gezegd dat je tot de laatste dag moet doen alsof je blijft als je weggaat. Heb ik dat gezegd? Ik vond dat verdamd goed. Het is meer een kwestie van zindelijkheid. Daarom. Maar nu ga ik echt weg. Jammer. Dat meen je niet. Waarom zou ik dat niet merken? Ik vind het jammer. Nee. Waarom in godsnaam? Omdat ik het jammer vind. Waarom ga je weg? Of mag ik dat niet weten? Dat ik er ontzettend genoeg van heb. Mm -hmm. Ik kan me echt niet meteen. En je bibliografie? Die moet Richard er maar afmaken. Kan hij dat? Horus, dat is mijn zorg niet. Nee. <laughs> Onzorg. Je wilt me niet toch ook nog eens verantwoordelijk houden als ik hier weg ben? Hoop ik. Je hebt er... Hoe lang heb je daar gewerkt? Tien jaar? Zoiets. Een stuk van je leven. Hallo. Dag Annabine. Ik heb jouw stuk over die film gelezen. Ontzettend goed, zeg. Nu pas. Ja, joh. Eigenlijk schandelijk, hè? Maar... maar ik ben er niet eerder aan toegekomen. Ja, het is toch eigenlijk geen wetenschap? Ja. Nee, maar daarom, dat vind ik nou juist zo interessant. <laughs> en die foto's, die vind ik ontzettend goed. Jij staat er ontzettend goed op, joh. Die heeft oud gemaakt. Hoe oud ben je eigenlijk? 51. Nou, dat zou je toch niet zeggen? Wacht maar. Tussen hun 50ste en hun 60ste storten de mensen plotseling in, van de ene dag op de andere. Ja, is dat zo? Dat laatst op een vergadering van de boerenhuisklub... tegenover twee bestuursleden... en ik zag ineens onder hun huid hun doodhoofden. Van het ene ogenblik tot het andere. Wat macabre. En hoe oud zijn die? Een jaar of drie ouder dan ik. Misschien heeft dat wel iets met de overgang te maken. Ik heb wel eens gelezen dat mannen ook zoiets hebben. Wie weet. Maar voor het zover is ga ik nog maar even aan het werk. Jongens... Ik wou me voorstellen om vrijdag over een week met z'n zevenen een bezoek te brengen aan het museum. Dat werkt van rempel wel eens tijd. Een, een werkbezoek dan toch zeker? Een werkbezoek. Dan zitten we dan na afloop samen eten. Als jullie daarvoor voelen, tenminste. Wat wou je dan eten? Een pizza? Wat is dat? Je weet toch zeker wel wat een pizza is, Ad? <laughs> nee. Iets Italiaans, zeker. Pizza is een soort pannenkoek, uh, uh, maar dan een hart. Ja. Pannenkoeken hou ik wel. Mm, hij houdt zich maar van de domme, hoor. Nee, ik hou me niet van de domme. Ik weet het echt niet. Maar dan moet je er wel bij zeggen dat het een hartige pannenkoek is. Toch niet met vlees? Nee, want dan zou ik het ook niet eten. Je hebt het ook wel met kaas, gezien. Ja, he, zie je? Uh, met anchovies. Oh, uh, maar die eten jullie zeker ook niet. Nee, ja. al, Niks waar in zitten. Kaas... En tomaten is dat wat? Als die tomaten dan maar wel gewassen zijn. Want hij en ik hebben eens bij mensen tomaten gegeten en daar hadden we de volgende dag allebei uitslag van. Ja, we ze zullen vragen of ze tomaten willen wassen. Kan iedereen op vrijdag over een week? Kan ja. iemand niet? Vrijdag over een week dus. De trein van kwart over acht. Haal jij dat dan? Dat haal ik wel. De trein van kwart over acht. Dan zijn we om vijf voor half tien in Arnhem, kwart voor tien in de Hanenkamp en dan drinken we daar koffie. We zouden ook in de trein al koffie kunnen drinken, nee, dat 20 nee, minuten. Nee, nee, nee, we drinken in de Hanenkamp koffie, dat hoort erbij. Ja. Dan is mijn plan om eerst een bezoek te brengen aan het kantoor van de Boerenhuisclub, dat is daar vlakbij. En om Cassis te vragen om jullie de opmetingstekeningen en het archief te laten zien, zodat je een indruk hebt van wat ze daar hebben. Dat duurt een half uur, drie kwartier. Dan is het kwart voor twaalf. Tot de lunch bekijken we dan die hoek van het terrein. In ieder geval Brabant, Limburg en de Wagenhal. Misschien ook nog de Papiermolen. En dan vandaar naar de Oude Bijenkorf voor de lunch. Gent? Mag ik even vragen. We hoeven dus niet ons eigen broodje mee te nemen. <lacht> <lacht> <lacht> nou, daar heb je hem weer hoor. <lacht> het is toch een werkbezoek. <lacht> ja, maar dan sparen we misschien dat geld uit voor die pizza. Ja. En, voor je onkostenvergoeding kun je gemakkelijk nog een pizza betalen. Oh ja. Maar ook als je pas in schaal 32 zit? Dan ook. Maar bovendien slaan we alles hoofdelijk om, dus als jij het niet kunt betalen, dan betaal ik het Je komt heus niet tekort, gij. Ah. Dan mag ik met Wiegel afspreken dat we half twee, kwart voor twee bij hem zijn en dat hij ons de bibliotheek laat zien en vooral de catalogie. Want hij heeft het systeem waar wij nog altijd mee werken in de tijd ontworpen en nog verder verfijnd. Ah. En hij is ook begonnen aan een soort trefwoordencatalogus. <kijf> Nou, en dan daarop aansluit het naar de documentatie voor het handschriftarchief en het afbeeldingarchief. Drie uur klaar. Hm? Ik neem aan dat we dan bij hem wel thee krijgen. Dan hebben we nog tot zes uur de tijd om de rest van het terrein te bekijken. Lijkt jullie dat wat? Geweldig. Zeg je nou ook eens wat? Je zit er maar zo stil bij. Het lijkt me heel leuk. Is er geen gids van het museum, zodat we ons vast kunnen voorbereiden? Um, uh, in de kast staat een gids. O, zal ik die dan rond laten gaan? Maarten kan ons toch zeker wel rondleiden? Die is daar elk ogenblik. Maar ik weet er nog altijd niks van. Daar geloof ik niks van. Nou, als jij er niks van af weet... dan hoeven wij er ook niks van af te weten. Dan gaan we gewoon voor de lol. Doe maar. Zijn er nog vragen? Dan is dat afgesproken. Ja. Ik heb nog uh, één ja. vraag. Maar van een andere orde. Moeten we niet iets aan het doen... als hij volgende week weer thuis komt? Ja. Maar uh, wat... Zeker wel een boek. Hij houdt toch van geschiedenis? Een boek lijkt me niet zo tactisch, want het is de vraag of je dat lezen kan. Oh. En een fruitband heeft hij al gehad. Ja, en hij drinkt nauwelijks alcohol. Ik weet trouwens niet of hij dat op het ogenblik wel hebben mag. Is dat ook al niet goed voor je ogen? Dat weet ik niet. fles goede wijn?